Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. President Obama keert eerder terug van vakantie... om een oplossing te vinden in het conflict over de begroting. Hij viert sinds vrijdag met zijn gezin kerstmis op Hawaii... maar reist vanavond laat al af naar Washington. Het congres heeft zijn vakantie al onderbroken. Als het niet lukt om voor 1 januari een oplossing te vinden... treden er allerlei belastingverhogingen en bezuinigingen in werking. Op het internetmeldpunt van GroenLinks over vuurwerkoverlast... zijn er inmiddels meer dan 10.000 meldingen binnengekomen. Volgens de partij gaat meer dan de helft van de meldingen... over vuurwerkbommen die vaak s'nachts worden afgestoken. GroenLinks gaat de meldingen na 3 januari aanbieden aan de Tweede Kamer. De partij wil af van vuurwerk voor particulieren... en ziet meer in professionele vuurwerkshows. Een busje met zekere acht Nederlandse toeristen... dat in Suriname over de kop sloeg, reed veel te hard. Dat zegt een van de inzittenden op internet. De politie kan dat nog niet bevestigen. Een busje sloeg gisteren over de kop... zo'n 80 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Een vrouw is met letsel aan de hals naar een ziekenhuis gebracht. De andere raakte lichtgewond. President Morsi van Egypte moet de voor- en tegenstanders van de nieuwe grondwet snel tot elkaar brengen. Daartoe roepen de Verenigde Staten op, nu een tweederde meerderheid van de bevolking in een referendum heeft ingestemd met de nieuwe grondwet. De VS wijst erop dat veel Egyptenaren bezorgd zijn over de manier waarop de wet tot stand is gekomen. Het zuiden van Amerika wordt geteisterd door zware winterstormen... waarbij drie doden zijn gevallen. Sneeuwstormen zorgen voor een uitzonderlijk witte kerst... in Oklahoma, Arkansas en het zuiden van Missouri. In Alabama heeft een tornado gebouwen verwoest... en duizenden mensen zitten er zonder stroom. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Af en toe kan er ook een bui vallen. Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goedemorgen, het is woensdag 26 december, tweede kerstdag. Het hoge water is nieuws in Nederland. Kerst zelf is nieuws in China, want steeds meer Chinezen vieren kerstmis. Onze correspondent analyseert wat de Chinezen wel en wat ze niet overnemen van het westerse feest. We vervolgen vandaag onze reis over het monopoliebord en dus onze tocht langs een in crisisverkerend land. Verslaggevers zijn op een, station in, op een station en ze zijn ook in Groningen wacht is alleen op de dobbelstenen die op het juiste vakje terecht moeten komen. En op deze tweede kerstdag is er ook ruimte in deze uitzending voor sprookjes. En wel die van Grim. En we blikken aan het eind van het jaar ook nog even terug op een sprookje dat niet geschreven werd. De Elstedentocht van 2012. En dat doen we vandaag tot 10 uur. Want om 10 uur begint op deze zender het jaaroverzicht van Radio 1. Maar we beginnen... Niet met het jaaroverzicht, maar gewoon met het nieuwsoverzicht. Zoals verwacht heeft de bevolking van Egypte de nieuwe grondwet goedgekeurd. Bijna 64 van de Egyptenaren stemde voor. Dat zijn bijna 11 miljoen stemmen, zegt de commissie. 10 miljoen. De oppositie van liberalen, socialisten en christenen vindt de grondwet te islamitisch. Zo zouden de rechten van minderheden en vrouwen onvoldoende zijn gegarandeerd. Nu de Egyptische bevolking akkoord is, moeten er binnen drie maanden parlementsverkiezingen worden gehouden. De grondwet is pas aangenomen als ook het nieuwe parlement ermee heeft ingestemd. In Suriname is een busje Nederlandse toeristen over de kop geslagen. Volgens een van de Nederlandse inzittenden reed de bestuurder veel te snel. Het ongeluk gebeurde gisterochtend, vertelt correspondent Harman Boerboom. Het gaat om een ongeluk wat gebeurd is met een klein personenbusje. Acht Nederlandse toeristen zaten daarin. Dat busje heeft volgens de politie een klapband gekregen, is over de kop geslagen. De Nederlandse toeristen zijn allemaal geraakt En een van de toeristen, een vrouw, die is naar het ziekenhuis overgebracht in Amaribo. De weg waar het ongeluk is gebeurd is levensgevaarlijk. Het ongeluk is gebeurd op de zogenaamde Afobakkaweg. Dat is een belangrijke verkeersader naar het middenland van Suriname. Die weg is een paar jaar geleden verhard. En sindsdien wordt die ook wel de dodenweg genoemd... omdat er sindsdien heel hard gereden wordt op die weg... al heel veel dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Het was op het moment van het ongeluk ook erg druk op de weg. Veel mensen waren op weg naar familie vanwege kerst. De man die maandag in de Verenigde Staten twee brandweermannen doodschoot, heeft een brief achtergelaten waarin hij schrijft dat hij gek was op moorden en zoveel mogelijk mensen wilde doden. Dat zei een politiewoordvoerder tijdens een persconferentie. One of the sentences out of the two-page or two or three-page typewritten note that really clearly uh, goes to his intent, while the note does not go to motive. Quote. I still have to get ready to see how much of the neighborhood I can burn down and do what I like doing best. Killing people. De politie gaf ook de gesprekken vrij tussen de meldkamer en agenten ter plekke. Zo zegt de agent in dit fragment dat hij op de schutter heeft geschoten, maar niet zeker weet of hij hem heeft geraakt. Two fire cutters are down in the road, uh, overcome. Yes, I see there's no idea. Shot fired on my end. Naast de brandweermannen heeft de 67-jarige William Sprengler uit Webster... mogelijk ook zijn zus omgebracht. In zijn uitgebrande huis in de staat New York zijn menselijke resten gevonden. Sprengler heeft ook zijn oma omgebracht. In 1981 bekende hij dat hij zijn oma had doodgeslagen met een hamer. Het is een zware kerst voor de inwoners van het Amerikaanse plaatsje Newtown. Op eerste Kerstdag kwamen daar tientallen inwoners bij elkaar in de kerk om de 26 slachtoffers te herdenken die ruim een week geleden omkwamen tijdens een bloedbad op de basisschool. Deze kerkbezoeker zegt dat haar hart in 26 stukjes is gebroken, maar dat ze kracht put uit God. We feel our hearts are broken in 26 little pieces, but it's the birth of Jesus and we find strength in that. And so we're mourning, but we're also thinking of God at this time and that He'll give us the strength of his son. Ook in de rest van het land is er tijdens kerkdiensten stilgestaan bij de schietpartij. Het gaat een beetje beter met oud-president Nelson Mandela van Zuid-Afrika. De huidige president Zuma is woensdag bij hem langs geweest. Mandela was erg blij om Zuma te zien en schreeuwde zijn naam uit, zegt een regeringswoordvoerder. President Jacob Zuma joined Graca uh, Grass Michel in order to visit former President Mandela, to wish him in hospital happy Christmas. President Zuma says that he found him in good spirits. He shouted President Zuma's clan name, ah, Kamalala, uh, as, as he walked into the ward. He was happy to have visitors on this special day. And he's, according to President Zuma, dat okay, ja, is de vrouw van Mandela. Mandela wordt sinds twee weken behandeld in een ziekenhuis in Pretoria, onder meer voor een longontsteking. Ook zijn er galstenen bij hem verwijderd. Premier Netanyahu van Israël heeft tijdens de aftrap van zijn verkiezingscampagne beloofd dat hij het nederzettingenbeleid nooit zal opgeven. Hij ligt internationaal onder vuur vanwege de plannen om te bouwen in bezet gebied. Maar Netanyahu zei in Jeruzalem dat hij daar niets zich van aan zal trekken. Yes, keller, ook wil Netanyahu in een nieuwe termijn als premier de nucleaire dreiging van Iran hard aanpakken. De verkiezingen zijn op 22 januari. Er is een overschot aan elektriciteit in Europa en daardoor levert stroom maar weinig geld op. Dat zegt een woordvoerder van de Belgische netbeheerder Elia. Voor deze periode van het jaar zijn de gemiddelde prijzen rond 65 euro. Op dit ogenblik zitten wij op 12, 17 euro. Dus zeer laag. En in Duitsland is het nog uh, erger, als ik uh, dat mag zeggen. Want daar zijn de prijzen ofwel nul... of voor sommige uh, uren van de dag uh, zijn dat negatieve prijzen. Een groot aanbod in combinatie met weinig vraag... betekent dat elektriciteit op de markt goedkoop wordt verhandeld. Dat speelt ook trouwens in Nederland. Onze zuidenburen zullen het stroomoverschot trouwens niet voelen in de portemonnee, zegt Lisa Mulpas van de Belgische netbeheerder. Er is geen kerstcadeau voor de consument, want de consument heeft eigenlijk een contract met een vast prijs. In winkelcentrum Magna Plaza in Amsterdam wordt een Rembrandt tentoonstelling gehouden met alle schilderijen die de meester ooit geschilderd heeft. Het zijn niet echte werken, het zijn reproducties. 325 maar liefst. Sommige stukken zijn digitaal bewerkt. En wie goed kijkt, ziet de naden in het schilderij ook nog zitten. En dat is niet erg, zegt Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering. Dat weten we toevallig, dat toen iemand een opmerking maakte... dat hij een schilderij had geleverd met, met naden erin. Dat hij zei, ja, daar moet je je niet druk over maken. Daar, daar gaat het in het schilderij niet over, naden is niet erg. Dus hij zou die naden zien, oh, jeetje, wat een mooie, smalle naden... zou hij waarschijnlijk gezegd hebben. Winkelcentrum is speciaal voor de tentoonstelling verbouwd. Volgens de Finnen komt de kerstman uit Finland. Ze hebben er zelfs een hele toerisme-industrie omheen gebouwd. Paul op de Poolcirkel, in het koude, donkere noorden... vlakbij het stadje Rovaniemi. En verslaggever Matthijs van der Wiel zocht de kerstman op in Finland. En hij vroeg de kerstman of hij Sinterklaaskind... Yes, of course. Heeft veel concurrentie van Sinterklaas? No, no, no, no. That's uh, for loving children, caring for people, loving people, cannot be a competition. There nee, er is, there is still, geen concurrentie als het gaat om anybody. kinderen liefhebben. hebben. <laughs> lacht gewoon ha ha ha, niet ho ho ho ho. <laughs> <laughs> no, I laughed the way I laughed a long time. <laughs> Goed, dat was het nieuwsoverzicht. Natuurlijk geen beurzen, want op kerst wordt er niet gehandeld. Het is tijd voor muziek. Lou Rawls, Diana Reeves, een fine brown frame. Ja. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Won't you vacay gate while I check it out. It is too hip for me, you did. Hey, mama. You've got a fine brown frame.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 good to me, cause all I can see is your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 So crazy about you, baby. Lou Rolls was dat met Diana Reeves. In het hele land zijn waterschappen alert vandaag vanwege het hoge water. Het staat zo hoog door de vele regen van de laatste dagen, kunnen we ons wel voorstellen. In Friesland bijvoorbeeld is het Wouda-Gemaal aangezet om water naar het IJsselmeer te pompen. En ook zijn een aantal veerponten in de Rijn, de Waal en de IJssel uit de vaart genomen. In Tiel zijn hier en daar uit de waarden van de Waal ondergelopen en is de Waalkade afgezet. Onze verslaggever Martijn van der Zanden nam er gisteravond een kijkje. De Waalkade in Tiel... Het is de eerste kerstavond. Veel mensen zijn nu waarschijnlijk aan het eten. Dus het is rustig. Er rijdt er af en toe wel een auto voorbij. Ja, en het water staat hier eerlijk gezegd inderdaad vrij hoog op deze parkeerplaats. Er zijn nog een aantal plekken waar je je auto kwijt kunt. Maar de rest van de parkeerplaats ja, staat onder een, onder een laag water. De parkeerplaats wordt steeds dieper, zou je kunnen zeggen. Het wordt steeds lager gelegen. En je ziet bijvoorbeeld ook hekken die aan de zijkant staan... Op het bovengelegen gedeelte, daar staan ze nog boven water. Maar een stukje verder staan ze al bijna helemaal onder water. Zie je ze, zie je ze al niet meer. Er staat een groot rood-wit hek met een geel bord. Afgesloten in verband met stijgend water. En nou, er komt er toch een auto deze kant op gereden. Hallo, Goeie avond. Prettige eerste kerstdag. Ja, u durft uw auto hier neer te zetten? Ja, ik twijfel wel een beetje eigenlijk. Maar ik waag het erop. Okay, want hoe lang moet u hier zijn? Een uurtje of twee. Okay, Wat staat er inderdaad daar een bord dat het afgesloten ja. is vanwege het stijgende water. Ja. Maar binnen twee uur zal het dan onder water staan. Wat denk ja. jij? <laughs> ik, ik heb mijn auto hier ook nog even neergezet. Maar ik, ik blijf hier natuurlijk wel bij. Ja, ik weet het niet. Nee. Nou, ik neem het risico geloof ik. Ja. Ik weet het niet. Dan haal ik hem zo meteen toch weer weg. Ik, ik twijfel een beetje, ja, of daar bovenin. Maar daar kun je ook niet staan, denk ik. Komt u hier vandaan of niet? Uh, ja. ja, nou, van de, ja. Okay. aan de overkant eigenlijk. Wijkbeduursteden. Oh, okay. wat, wat, wat verwacht u van het hoge water? Want nu zijn er nog voorzorgsmaatregelen. Nou ja, ik, ja, ik heb hier uh, aan deze kant tien jaar uh, gewoond, zeg maar. Dus af en toe vind je het wel eens een een gevoel, dat hoge water. Ja, maar ja. Afwachten? Afwachten gewoon, ja. ja, ja. Nu nog even nadenken wat u gaat doen met de auto. Ah, inderdaad, ja. Ik, ik overleg het zo met de rest van de familie. Of ik hem hier wel laat staan. Nou, als ik er nog ben, dan hoor ik het zo wel. Oké, okay, goed. Dag. Dag. Op de parkeerplaats staan nog zo'n acht auto's. Ja, en er komen er hier nog twee auto's aangereden. Dus mensen stoppen vlak voor het water met hun neus richting het water. En ja, die gaan even kijken. Ja, we zitten het water kijken. We wou even kijken hoe hoog het was hier. En? Is het hoog? Of... Ja, we ja, we hebben... ja, het begint al wel we hoog te worden. Deze kant ja. Hoe, hoe, hoe, hoe ver loopt deze parkeerplaats normaal door? Die loopt door. Uh, tot. Is het bosje daar? Ja, even kijken bij die bij de lantaarnpaal. Dus ja, zo... Nee, verder, verder. Dat, dat, dat rode licht. En dan loopt het helemaal rond, komen we daaruit ah, Oké, okay, dus er staat best wel een flink stuk onder water? Ja, ja er staat een heel stuk onder, onder water al. Zo, het loopt helemaal rond. Ja, dus wel terecht dat ze hier hebben gezegd: mag je mag hier niet meer parkeren? Parkeren is ze terecht, want dan kunnen ze de mensen hier wegslepen hier. Heb ik wel eens meegemaakt hoor. Dat ja. de, de auto's in de water tot ze de, de schoenen uitdoen en, en in de auto klimmen. En, gaat het snel, denkt u? Ja, ja, dat gaat heel snel. Als het eenmaal zomer is, dan gaat het heel snel omhoog. En wat te snel, een paar uur? Nou. Gisteren, no. hier nog... ik, wat zeg? gisteren kon je hier nog parkeren, aan deze kant. Gisteravond laat. Ja, ja. Daar zijn ja. we nog geweest? Ja. Okay. Dus, dus ja. Gaat het gaat inderdaad best snel. Nee, het gaat heel snel. Ja, ja. ja, ja, ja. En u dacht, kom even kijken. Ik ga even kijken. We gaan ja. elke dag een beetje kijken hier. <laughs> Ja, terwijl ik die andere mensen heb geïnterviewd, is die mevrouw die ik net sprak er toch maar uh, vandoor gegaan. Dus uh, die heeft toch uh, eieren voor haar geld gekozen. Ja, en dat is misschien dus inderdaad ook wel verstandig, want uh, ja, het water komt, komt een en deze kant op. En ik weet natuurlijk ook niet hoe snel het zal gaan. Maar uh, ja, het is toch lastig als je auto daarop staat en je moet je schoenen uittrekken natuurlijk. En je sokken en je broek opstropen om bij je auto terecht te komen. Staan als het nog hoger staat. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Verslag even. Martijn van der Zanden was dus gisteravond op kerstavond, of eigenlijk eerste kerstdagavond in Tiel. Tijd voor de kerstmuziek toch? Ja, laten we maar kerstmuziek draaien. Treintje, treintje Oosterhuis. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Baby, you sure did treat me right. Merry Christmas, baby. Over kerst, kerst dat overal in principe gevierd mag worden. Ook bijvoorbeeld in Indonesië, tenslotte een seculiere democratie. Maar moslims maken 85% van de bevolking uit. En radicale elementen hebben een hekel aan kerst. Ze vinden dat de president, een moslim, geen kerstbijeenkomsten mag bezoeken. En zij bederven het kerstfeest waar ze maar kunnen. Een reportage is van Michel Maas. In de shopping malls van Jakarta is het volop kerst. Kerstmuziek klinkt overal. Kassiers dragen rode kerstmutsen. En overal kom je die Santa tegen, of wat daarvoor door moet gaan. En de Grinch zei, giddy up! En de er is zelfs een Santa Village met piepschuim, sneeuw en een kerstboom die je acht seconden aan mag raken en dan mag je een wens doen. En in de grote hal hebben ze een echte ijsbaan neergelegd. Nergens hier krijgen we het gevoel dat je in een islamitisch land bent. Oh ja, er lopen genoeg vrouwen rond met een hoofddoek. Maar vragen die wat ze van de kerst vinden, dan zeggen ze... Ik ben moslim, maar eigenlijk vind ik het wel leuk met die kerstbomen. Je zou dus bijna denken dat je in het meest tolerante land van de wereld bent. Het missen op eerste kerstdag puilen uit. De mensen zitten buiten, zo druk is het. En niemand die ze stoort. Maar dat is toch niet helemaal vanzelfsprekend. Alle kerken worden namelijk zwaar bewaakt. Zoals deze, in de wijk Blok B in Jakarta. 50 agenten zijn hier ingezet bij deze kerk alleen, zegt de commandant. Nee, er zijn geen bedreigingen geweest, het is routine. Het is routine. Goed dienen of niet, er is een reden voor die zware bewaking. Kerstmis 2000 waren er dodelijke aanslagen op een twintigtal kerken in Indonesië. En sindsdien bestaat de angst voor herhaling. Die angst wordt gevoed door aanhoudende intimidatie door radicale moslims. wat de leden van de Philadelphia-kerk vanochtend hoorden... toen ze probeerden een mis te houden. Protesterende moslims hadden de kant van de weg volgezet... met grote luidsprekers die elk geluid van de mis overstemden. De mis werd trouwens gehouden in de berm van de weg... De Philadelphia-kerk is nooit gebouwd. De moslims houden elke poging daartoe al jaren met geweld tegen. En niemand die daar iets tegen onderneemt. Die vrolijke kerst in Indonesië krijgt daardoor nog steeds een nare bijsmaak. Samengespeeld met Jimi Hendrix. Hij heeft ooit gespeeld, ook in de Spencer Davis group. En recentelijk op toneel geweest met Eric Clapton. We hebben het over Stevie Winwood. While you see a chance was dit. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Op het internetmeldpunt van GroenLinks over vuurwerkoverlast... zijn inmiddels meer dan 10.000 meldingen binnengekomen. Volgens de partij gaat meer dan de helft van de meldingen over vuurwerkbommen... die vaak s'nachts worden afgestoken. GroenLinks wil af van vuurwerk voor particulieren... en ziet meer in professionele vuurwerkshows. Onder de medewerkers van de metro in Londen leggen vandaag het werk neer. Ze willen meer geld als ze moeten werken op tweede kerstdag. De staking komt slecht uit voor de Britse hoofdstad... want in Londen begint op tweede kerstdag traditiegetrouw de uitverkoop. En president Morsi van Egypte moet de voor- en tegenstanders van de nieuwe grondwet snel tot elkaar brengen. Daartoe roept Amerika op. Nu een tweederde meerderheid van de bevolking in een referendum heeft ingestemd met die nieuwe grondwet. Amerika wijst erop dat veel Egyptenaren bezorgd zijn over de manier waarop de wet tot stand is gekomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plekken droog en wisselen wolken en zon elkaar af. In de middag neemt de bewolking en de kans op buien toe. De temperatuur ligt rond 9 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. De wind wakkert verder aan en aan zee is een krachtige tot harde zuidwesten mogelijk. Daarnaast worden zware windstoten verwacht. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plekken droog, minimaal zo rond de graad of 5. Donderdagochtend wolken en zon. In de middag overwegend bewolkt en vooral in de zuidelijke provincies kans op regen. De wind is matig en draait in de loop van de dag van zuidwest naar noord.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 Vanaf kwart voor negen. Een klucht. Daarna de Oudejaarsavondshow Met Siebrand, Martine. Mies Bouwman, Erika Terpstra. André van Duin, Percy Sledge. En nog vele andere gasten. Met de Pointer Sisters en LA The Voices gaan we het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Oudejaarsavond, dat viert u met Max op Nederland 2. is het nog lang niet. Het is uh, woensdag. Het is 26 december, tweede kerstdag. En u luistert op dit moment naar de NOS. Naar het Radio 1 journaal. Knibbel, knabbel, knuisje. En oma, wat heeft u een grote tanden. Dat zijn sprookjes van de gebroeders Grim. Hele generaties zijn ermee opgegroeid. Of ze het nou hebben gehoord of moesten voorlezen. En ze zijn nog steeds populair. Het is 200 jaar geleden dat Jacob, Jacob en Wilhelm Grim... de volksverhalen in Duitsland optekenden. Sneeuwwitje, Hans en Grietje. En natuurlijk... Doornroosje, hier aan mijn hand, die voert euch nu ins Märchenland. Op de Sababurg komt de Doornroosje tot leven. Letterlijk, want bij het eten wordt het sprookje door een prins en zijn Doornroosje voorgedragen. Als het moet, een paar keer per dag. De Sababurg is een middeleeuws kasteel. En in de 19e eeuw gingen mensen op zoek naar de plekken waar die sprookjes zich misschien hebben afgespeeld, vertelt kasteelheer Günter Kossek. Het schloss, damals een ruïne, Saberburg, liegt zo versteckt in het wald... dat man kaum die Turmspitzen ziet wanneer man van Weitem komt. Het wald is riesig met over 20.000 hectare. Het past heel goed. Het ligt in een bos. Het was een tijd lang vervallen, bijna een ruïne, overwoekerd. Net zoals in het sprookje, waardoor een roosje dan 100 jaar slaapt... totdat er uiteindelijk een prins dapper genoeg is om zich door die rozenhaag heen te hakken. Ze komen dan aan een klein toren met een Wendeltreppe, waar ze lange, bis naar boven lopen en, onder een dak aankomen. Genauso wie in märchen, waar een roosje dan die deur opent. Hij gaat ons voor richting de torenkamer, waar je echt kan denken dat de jonge prinses hier de oude spinster aantrof en waar ze zich prikt aan het spinnenwiel en in een diepe slaap valt. In het Grimm Museum in Steinau gaat de geschiedenis gewoon verder met een nieuwe uitgave van de Kinder- en Hausmärchen. Precies 200 jaar na de eerste uitgave en precies dezelfde ruim 80 sprookjes van het origineel, maar nu met eigentijdse cartoons van Klaus Hering, die bij elk verhaal een stripverhaaltje heeft getekend. Ja, ik heb alles doorgelezen. Ik heb mijn gedachten zo gemaakt. Manche ideeën waren natuurlijk sneller daar als manche, dus... Ja, ik moest ze allemaal lezen, vertelt hij. Bij sommige kun je dan meteen iets bedenken en de andere is het moeilijker. Sommige kende ik nog helemaal niet, zoals koning Lijsterbaard of het Meisjes. Zonder handen, die zijn niet zo beroemd. Er zijn het allemaal grappige plaatjes, cartoons. Maar veel sprookjes zijn eigenlijk helemaal niet zo grappig. Die zijn juist heel eng. Een mergen van Krim. Is moord en doodslag. Daar is eigenlijk in vast jeden Märchen komt iemand om of wordt gemeucheld. Ja, het is moord en doodslag. Dus dat moest ik verwerken. Bijvoorbeeld iets minder erg. Dus één keer heb ik een schaduw op de muur getekend. van iemand die een mes in zijn hand heeft. of iemand die aankomt lopen. vlak voordat het ongeluk zich voltrekt. Dat is inderdaad ook voor kinderen soms best eng. Maar toch is het de moeite om de sprookjes door te geven, zeggen de eerste kopers van het nieuwe Grimboek. Deze mevrouw heeft er meteen maar twee gekocht. Er is vreugde, märchen En er zijn ook welke die een beetje beuzer zijn, wie de wolf bijvoorbeeld. Ja, er is goed en kwaad in die sprookjes, maar zo is het leven. Dus ook de kinderen moeten daarmee leren omgaan. Zoals het sprookje met de boze wolf. Ja, dat kun je ze niet besparen, dat hoort er gewoon bij. Ik denk, het moet blijven leven, die märchen En die kinderen, voor die zijn die cartoons waarschijnlijk het ansprechende. Ja, en met die cartoons komt het hopelijk ook bij een nieuwe generatie die het levend houdt. De sprookjes van Grimm zijn het meest succesvolle boek in Duitsland. En dat moet zo blijven. Ze zijn mooi en ze zijn er voor iedereen. En zo stijg ik deze toren in Mache eine. In de nieuwe versie is de prins getekend als een soort hippie die zich een beetje verbaast over de prachtige blonde door een roosje buigt. Ze ligt op een bed van veel rozen. Maar op de Sababurk is het gewoon een vlotte jonge acteur die zijn prinses wakker kust. De rozenstruiken buiten die staan er nog wel, maar worden keurig gesnoeid. Zodat het hotel, het restaurant en de feestzaal goed bereikbaar zijn. En als je een etentje boekt, dan krijg je bij het toetje de goede afloop geserveerd. Kaum had mich zijn kust beruurd. Ja, daar heb ik durch en durch gespürt. Endlich is de lange schlaf voorbij en ik ben weer vrij. Ze leefden nog lang en gelukkig. De bijdrage kwam vanuit Duitsland van onze correspondent Wouter Meijer. Straks gaan we natuurlijk verder met ons monopoliespel. Maar voor het zover is, heb ik nog nieuws uit China. De Chinese staatskrant China Daily... die kopte gisteren jonge Chinezen omarmen Kerstmis. Volgens het artikel wordt dit bij uitstek westerse feest... door steeds meer Chinezen gevierd. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? In een kerk... In een badehuis misschien. Onze correspondent Karin die zocht het uit. En dat deed ze in Hartje Peking. Begin jaren 90 waren het alleen de dure hotels met een kerstboom in communistisch China. Nu struikel je werkelijk over de kerstbomen met fonkelende lichtjes. Blauwe, rode, gele, groene. Overal fonkelt wel iets. Op deze ijskoude kerstdag hier in Peking. Op Wangfujing, de drukste winkelstraat, staat een kerk. En vanmorgen wordt daar uiteraard een mis gevierd. Het christelijk geloof wordt door de Communistische Partij gedoogd. Maar propageren doen ze het zeker niet. Alleen in een staatskerk als deze mag men het geloof beleiden. Toch stijgt het aantal christenen in China al jaren. De kerk zit hier ook chokvol. Om een blik te werpen op de kerstal achter in de kerk moet je flink kunnen duwen. Hier met kerstmis? Uh uh Ik ben gedoopt en zo opgevoed, zegt een meisje van een jaar of twintig. Mijn geloof wordt steeds populairder in China en heeft een grote aantrekkingskracht op iedereen die. Je. Buiten, in de kou, na afloop van de kerk staan drie kleine oude dames. Ze vonden de mis prachtig. Ja, dit is het mooiste feest van het jaar. Het is de geboortedag van iemand die ons allemaal vreugde geeft. Dat moet gevierd worden. Amen. En terwijl de mensen in de kerk elkaar de vrede wensen en een kerstgroet uitbrengen, wordt er pal naast de kathedraal in de grote winkelcentra flink geshopt. Er loopt een stelletje voorbij de Gucci- en Armani-winkel en bij de juwelenzaak gaan ze naar binnen. Vieren jullie kerstmis überhaupt? Ja, we nemen die gewoonte, die westerse gewoonte, gewoon over. Maar voor ons is het vooral een feest om te relaxen om bij te komen van onze anders zo drukke en volle levens. En zegt ze, terwijl ze haar vriendje hoopvol aankijkt. Kerstmis is bij uitstek een feest voor cadeaus. Wat hoop je onder de kerstboom te vinden dan? Ja. Ja. Juwelen natuurlijk, zegt ze. Diamants. <laughs> Diamanten. Zes en in. Uh, Merry Christmas. Merry Zij Christmas. Sayanj. Sayanj, hebben we dat ook weer geleerd. Kerst, ook steeds meer dus in China. De bijdrage was van onze correspondent uit Peking, Karen Eshuis. Talk about a scene. Komt uit die film, hè? De Koning van Katoren. Overigens over films en films die met kerst draaien... gaan we later deze uitzending ook nog eens even praten... gaan we met Dana Linsen doen. En dan komt vooral de vraag aan de orde hoe het komt... dat we elk jaar dezelfde films zien. Dit was overigens Tim Knol, May Take Long. Straks de meerderheid van de Egyptenaren heeft ingestemd... met het voorstel voor een nieuwe grondwet. Oppositie moppert. De stemming zou niet eerlijk zijn verlopen. En natuurlijk is het op tweede kerstdag heel erg rustig op de weg. Ook de treinen rijden, overal doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis waarin Jeroen zijn oor te luisteren legt bij de lokale radio. Bert schaarse tips krijgt voor zijn belastingaangifte. Louis het mysterie van A. Kerkhoff onderzoekt. En twee mannen achter de tradis verzeilen. Rick, jij staat op de callsingel. Nou, yes. uh, dan moet je goed gooien, want dan krijg je weer geld. Komt u maar. Dan komen de dolstenen. Ik moet even het bekertje nog... En niet met koffie. Ik. Nee, nee, nee niet ik, ik niet. kwam het verkeerde bekertje geven. En ik heb 10. 2 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, ik tel verkeerd, ik begin begon daar. Ja, nee. Sorry. 10. Inkomstenbelasting. Dit keer eh, hoef je niet te betalen, Rick. Maar het is restitutie, inkomstenbelasting. Want een belasting teruggave, leuker kunnen we die maken. Dit keer, u ontvangt 25.000 euro. Zo. Te veel betaalde belastingen. Nou, heerlijk, kom maar ja. door. Ja, dat, dat is wel lekker. Maar uh, gaat dat elke keer zo? André, maar dat weet jij natuurlijk niet. Misschien moeten we eventjes de belastingtelefoon uh, bellen. Welkom bij de belastingtelefoon. Als u uw burgerservice-nummer bij de hand heeft... Kunnen wij u sneller helpen? U hoort nu een keuzemenu met drie mogelijkheden. Kies één als u een vraag heeft over kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag. Kies 2 als u een ondernemersvraag heeft. Kies 3 als u een andere vraag heeft. Nou, ik heb een andere vraag. Laten we daar maar 3 in toetsen. U hoort nu drie keuzes. Kies 1. Als u een inkomensverklaring IB60 wilt aanvragen, een aangiftebiljet op papier over 2011 wilt ontvangen of als u een bestelling wilt doen. Kies 2. Als u een rekeningnummerwijziging wilt doorgeven of als u een vraag heeft over een betaling of een dwangbevel. Kies 3. Als u een andere vraag heeft.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 kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag. Kies 2 als u een ondernemersvraag heeft. Kies 3 als u een andere vraag heeft. Goedemorgen, u spreekt met Wendy Brouwer. Wat kan ik voor u doen? Ja, u spreekt met Bert van Sloten. Ja, Ik wilde eigenlijk weten wat er voor mij als belastingbetaler... het komend jaar allemaal gaat veranderen. Waar moet ik op letten? Uh, nou meneer Versloten, dat is voor ons ook nog niet helemaal duidelijk om heel eerlijk te zijn. Uh, het enige waar u uh, uh, de informatie vandaan zou kunnen halen op dit moment, wat er op dit moment duidelijk is, dat is op de website van de Rijksoverheid. Ja, maar het is voor u ook nog niet duidelijk, begrijp ik. Nee, het is voor ons ook nog niet duidelijk omdat het eerst door de Eerste Kamer heen moet om goedgekeurd te worden. En op het moment dat dat dan gedaan is, dan is het ook gelijk bij ons bekend. Maar ja, dat is op dit moment dus nog niet, uh, de wetsvoorstellen zijn er nog niet officieel allemaal doorheen. Dus vandaar dat wij er ook nog niet uit mogen communiceren. Ah, ik begrijp het. U, u, u weet het misschien wel, maar u kunt het mij nog niet allemaal vertellen. Ja, ja, omdat het er, nog zijn, niet... ja er zijn plannen, maar echt die plannen zijn nog niet concreet. Dus bijvoorbeeld wat er gaat ver veranderen voor de Belastingdienst is dat uh, uh, de, de wet uniformering loonbegrip gaat er doorheen. Uh, wat betekent dat de afdracht van de zorgverzekeringswet dat dat op een andere manier gebeurt. En uh, eventuele heffingskortingen zoals het doorwerkbonus, maar dat is meer van toepassing voor mensen die uh, 62 jaar of ouder zijn. Uh, dat komt te vervallen. Ja, nou dat ben ik nog niet. Dus dat is voor mij niet zo, uh, zo van belang. Maar goed, ik moet dus naar die, uh, naar die website. En uh, wanneer weet u het wel allemaal? Ik, ik denk dan pas in januari dat ik u kan bellen. Uh, ja, op het moment dat het inderdaad uh, in januari... Uh, zal het bij ons ook in een, uh, een, een en ander uh, duidelijk zijn. Verandert wel het een en ander in toeslagen... En ja, de hypotheekrenteafdruk gaat natuurlijk op de schop. Ja, precies. Daar moet ik ook inderdaad even op letten. Nou, goed. <lacht> ik, ik begrijp, u kan daar ook niet zoveel uh, aan doen. Nee, <lacht> nou, ja, nee ja, helaas. Op dit moment kan ik nog niet echt iets concreets uh, aan u uh, meegeven, meneer Versloten. Nee, het lijkt me frustrerend voor u. Al die mensen die bellen. Wordt u ook veel gebeld of niet? Uh, er wordt inderdaad veel gevraagd naar de nieuwe wetten. Maar ja, ik moet helaas allemaal hetzelfde antwoord geven en teleurstellen. Ja, nou, u doet het heel vriendelijk. En <lacht> ik dank u vriendelijk uh, uh, daarvoor. Graag gedaan. En dan uh, als u verder... En vragen heeft, en wens ik ben een fijne dag, meneer Versloten. U ook. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag. Goed, en we zijn dus weer wat, uh, weer wat wijzer van uh, de belastingtelefoon. Eén ding is zeker: na 1 januari is het het beste om de belastingtelefoon te bellen. Ik ga gooien. Ik gooi zes. kalverstraat Ah, oh, heerlijk. Ja. De kalf. Kalver... Oh, ho. Oh, ze zijn ja, ja. van jou. Hoofdstad 10.000 euro. Ja het, is ook, het is, ja, het is een dure straat. Kan ik, hem, kan ik hem kopen eigenlijk? Nee. Hoezo niet? Nee, die houdt de bank zelf. <laughs> <laughs> Het is ook altijd hetzelfde. Goed, Rick, jij. Oké. Okay. Oh, Aangepaste spelregels. Nou, van de inkomstenbelasting gaan we drie verder. Ik krijg een kanskaart. Kom maar op. De mooie kans bouwverzekering vervalt. U krijgt 15.000 euro terug. Ah, oh, maar. Wanneer vervalt eigenlijk je bouwverzekering? Wat, dat dat u, u, heb ik nooit gesnapt. Geen idee. Nee. <lacht> ik ook niet. Volgens ja. mij als je denkt van, ik vind het wel mooi geweest zo. <lacht> ja. nou, Ga <lacht> iemand overbellen of? Uh, laten ja. we het er even bij. We, kun, we kunnen meneer Brinkman bellen, maar ik weet niet of die uh, of die thuis is. Uh, ik gooi een. Uh, nee, wat gooi ik? Ik gooi. Vier. Ik ben tel kwijt. Ik gooi vier. Brink, met salaris erbij, in handen van de bank. En Brink. Is te koop? Ons dorp. Die is te koop, inderdaad. Die kun je te kopen nog. Uh, nou, maar, kost u uh, klein dorp, een uh, kleine gemeenschap, 20.000 euro. 20.000 euro. Alsjeblieft. natuurlijk nog eventjes bij u. Kent hem misschien wel, want hij heeft uh, veelvuldig veel opgetreden in uh, De Wereld Draait Door. This Town is dit en hij heeft um, voor deze uh, CD, ik wou LP zeggen, voor deze CD is hij naar Engeland gegaan en heeft onder andere daar uh, gespeeld met uh, Adele. Nou, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Ga ik helemaal alleen doen. President Obama komt vroeg terug van vakantie... in een laatste poging de gevreesde fiscal cliff te voorkomen. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis... kan de president eventueel vandaag al naar Washington afreizen. Obama is nu met zijn gezin in de geboortestaat uh, Hawaii... waar hij kerstmis viert. Congres heeft de vakantie overigens al afgebroken. De congresleden gaan donderdag weer aan het werk... om een oplossing te vinden voor de Amerikaanse begroting dat fiscale ravijn. Lukt het niet voor 1 januari, dan treden er automatisch belastingverhogingen... en bezuinigingen ter waarde van 600 miljard euro in werking. Deze fiscal cliff of begrotingsravijn zou een zware rem zetten... op de groei van de Amerikaanse economie. De krant The New York Times schrijft dat Obama wil voorkomen... dat hem wordt verweten dat hij vakantie vierde terwijl het land in crisis is. In er staat New York is ophef ontstaan... na het verschijnen van een artikel in de krant Journal News... met daarin de namen en de adressen van mensen met een wapenvergunning. Volgens de critici brengt de publicatie het leven van ongewapende bewoners in gevaar... omdat nu bekend is wie geen vuurwapen heeft. Journal News zegt dat lezers juist willen weten... op wat wapen, wapens in hun buurt zijn. Vooral naar de tragische schietpartij in Newtown. Op een interactieve kaart is te zien waar de mensen met een wapen wonen. En Nederlanders zijn in Europa het meest actieve gebruiker van de sociale media. Zeven op de tien Nederlanders doet actief mee aan sociale sites... zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Hives. Daarmee staat Nederland in de kopgroep van Europa. Het blijkt uit cijfers van Eurostat. En Eurostat is de statistische dienst van de Europese Unie. In Montenegro, Portugal en Litouwen... is het gebruik van social media nog populairder dan in Nederland. Het aantal Nederlandse internetters dat een website bijhoudt of een blog... is het hoogst van heel Europa, 17%. Procent. En uit hetzelfde onderzoek van Eurostat blijkt ook dat internetbankieren populair is. Bijna 86% van de Nederlanders regelt zijn bankzaken online. Het moordcijfer in de stad New York is nog nooit zo laag geweest... daarover schrijft de Washington Post. In 2012 zijn er 414 mensen vermoord. Een jaar eerder was dat 515. Dat is een daling van 19 procent... en daarmee is het record van een aantal jaar geleden, 2009, verbroken... toen er 471 moorden waren. 50 jaar geleden is de politie in New York begonnen met het registreren van moordgevallen. En sinds die tijd zijn er nog nooit zo weinig moorden gepleegd. En dat... In de stad waar nog nooit zoveel mensen woonden. We zijn erg dankbaar, zegt een politiecommandant. In New York wonen momenteel ongeveer 8 miljoen mensen. Het aantal diefstal is volgens de Washington Post daarentegen wel gestegen. Voornamelijk Apple-producten zijn erg gewild bij dieven. Twee hoogwaardigheidsbekleders van de Koninklijke Marsecheen... en de politie zijn naar Kunduz afgereisd... om kerst te vieren met de Nederlandse militairen. Met het bezoek willen ze laten zien... dat er ook tijdens de kerst aan ze wordt gedacht. Dat schrijft Defensie op de site. Er wordt onder meer gesproken met militairen... die politietrainingen geven aan Afghanen. En verder woonde het gezelschap een kerkdienst bij... in Masar-e-Sharif, schrijft Defensie. Nederland is ruim een jaar in Kunduz... om de Afghaanse civiele politie in Noord-Afghanistan op te leiden. En honderden medewerkers van de ondergrondse in Londen... leggen vandaag het werk neer uit onvrede over het salaris. BBC schrijft erover. Ze eisen dat ze een extra vergoeding krijgen als ze werken op tweede kerstdag. Oftewel Boxing Day, want zo noemen de Britten en de Ieren tweede kerstdag. Staking komt voor het gemeentelijk vervoerbedrijf zeer slecht uit. In Londen begint namelijk op die tweede kerstdag traditiegedouw. De uitverkopen, dat betekent dat er tienduizenden shoppers... naar het centrum zullen afreizen om op kopjes te gaan jagen. Transport van Londen zet nu daarom extra bussen in. Het is overigens niet de eerste keer dat er gestaakt wordt in Londen op tweede kerstdag. Het is namelijk het derde jaar op rij dat de metrobestuurders op Boxing Day staken voor meer salaris. En ook dat valt allemaal te lezen op diezelfde site van de BBC. Op de site van de NOS hebben we weer heel ander nieuws. En daar gaan we u ook over bijpraten, zodadelijk na de klok van 7 uur. Om te beginnen met Egypte. Want met bijna twee derde van de stemmen geteld is... Uh, uh, nou, met bijna niet geteld. Alle stemmen zijn geteld. En met bijna twee derde van de stemmen is die nieuwe grondwet in Egypte aangenomen. Daar gaan we het al voor hebben. Straks, na de klok van 7 uur, 7 uur op Tweede Kerstdag...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 Dit is Radio 1.